Ja dan is het toch echt tijd ervoor de zie het partykite Waar kun je vanavond heen Waar kun je dit weekend heen Ik zou zeggen voor vanavond Gewoon lekker blijven luisteren En ik heb nog goed nieuws Ik zeg net we gaan tot 11 uur door Maar kijk eens wie daar binnen is Goedenavond Hoi Hij is daar weer hoor Onze verloren zoon Ja ja Dion Cindy vanavond ah, We gaan gewoon lekker Even langer door We gaan gewoon tot 12 uur draaien Waarom? Omdat het kan. Dat zeg ik ook. Tik hem aan, ouwe. Ja. Hé, <laughs> hey, maar we lopen achter op schema. De partykuit. We gaan het even snel doen. Vanavond DJ Sneak in Club R. Om 11 uur ben je dan welkom. En om 5 uur wordt je gewoon de deur uitgekikt. Kaarten zijn 17,5 euro. En zijn te koop via Paylogic. Ja, wie staat er dan naast DJ Sneak? Jason Shea en Pete Bandit. En Bob Nagel en Maarten Bloem. In Air 2 staan Olf, Jasper Wolf en Maarten Mittendorf. Vanavond heb je ook Golden. Exclusive nightlife in de Escape in Amsterdam. Daar vinden we voor 7,5 euro een kaartje. En aan de deur 16 euro. Dus door is more. Even naar de P-Logic. Ja, de line-up die ligt er niet om. Michael Mendoza, Brian Chundro en Santos, When Harry Met Zeldt en is Moore. Robert Feelgood, Miss Sugarware, Richie Romero en Mark McRowland. En je hebt dan ook nog Cassie Cass on Percussion en Sexy Mr. S on Sax. En het wordt gehoosd door Mo MC. Dan hebben we vanavond de Members Club in Bungalow 8. Of Bungalow 8 gewoon. In de korte Leidse dwarsstraat nummer 14 in Amsterdam. De kaartjes kosten 10 euro en daar vind je Wayland Pereira, Nicky Memphis, Looney Tune, Ape Solid en Chase. En in area 2 vind je Dwight Neville en Gino Clift, J.R., Minimal en Le Blas. Dan gaan we door naar Ladylike met de Eric e edition hey. in de Bermuda in Eindhoven. Eindhoven over de gekste. <laughs> Kaarten zijn slechts 5 euro. Je moet er alleen 21 jaar voor zijn. En de line-up is Eric e, DJ Funkadelic. MC Gento en live Nicky Nice on Violin. Heb je al je ID-kaart al vervalst? Ik kan hem gewoon zo gratis ophalen over het postkantoor. Ja, top. <laughs> hey, dan gaan we naar de zaterdagavond, Want daar is Nighty's nou in Club Air. Om 11 uur begint het en om 5 uur is het weer gedaan met de pret. Kaarten zijn 13,5 euro. En ja, helaas, de line-up is niet bekend. Dus een verrassingsfeestje. Oeh. De zaterdagavond natuurlijk framebusters in de escape Kaarten zijn 16 euro Leeftijd minimaal 21 jaar Maar daarvoor krijg je terug Raimundo, Benny Royal, Remaniacs MC Churl. Cassie Casson Percussion En in de Eclectic Deluxe Staat Danny Canova Dan gaan we naar het feestje Kiss, keep it sexy and sophisticated En dat vinden we in de Cent in Amsterdam Kaarten zijn 17,5 euro en zijn te koop via C-tickets met in de line-up Roog, Krekersalto, Sherman Knowledge. Lucien Ford Brothers in the Boots Michael Mendoza En MC Roja Dan gaan we naar de feestjes op het zondagse strand Van Bloemendaal Nope is Dope De official closing party Bij Beast Club uh, vroeger En je grote vriend ruiter. Ja Jean, Jean. Schizophrenics Leroy Styles Lucky Charms Mitch Crown d En Rovero. De Firebeats Mirwa En David Cravel Dark Draver Outsiders Mark Jr Malicious en ja, we gaan nog wel eventjes door. Want we <laughs> hebben Lady Wie, Miss MC Jeroen, En Neem een slokje, neem even een slokje water. Goed, goed punt, maar een ja. glas is leeg, helaas. Oh. <laughs> maar dan gaan we door naar het volgende feestje. Deal XXL, de Grand Closing Party. Kaarten 15 euro. Te koop via C-tickets, maar in line-up. Chucky, Lucia Ford, Chloe in the Dark, Gennaro in Villa, Delicio Riven en Aaron Kill En... MCG, doet daar de vocalen. Dan hebben we ook nog een, een full moon stage met Sunny James en Ryan Marciano. Gregor Zalto, Ricky Rivaro, Michael Mendoza, Boosman to Boatman en MC Roga. Ja, je hoorde het al eerder in deze avond. Reacted on the beach, dat is een slotfeest van Beach Club Fuel met Joris Voorn en Kaiser Disco, Edwin Ozenwal en Eva Maria. Ja, er komt er een einde aan die Partyguide. Godverdomme. Ja, een uh, extended edition, hè? Ja, ja, ja. Nou, Ex de Woodstock 69 en Click Presents, The Fire! Vanaf drie uur ben je welkom bij Woodstock 69. Met daar. Woodstock? Da nee, jij hoort alleen maar wat je wil horen, jongen. Het is weer jammer hier in de studio. Waar kaarten 15 euro via Ticket zijn ze te koop en je vindt er The Fire uit Amerika. En wil je meer weten, www.woodsock69.nl Ga door met muziek, want Ramonsky, die staat al helemaal klaar. Hey, Jeroen, trouwens, uh, wat voor muziek kunnen we van jou verwachten in je live set? ik ben toch weer even benieuwd na die uh, paar weken. Gewoon even blijven luisteren. Gewoon blijven luisteren. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Heel veel nieuw iets. Je hier straks tot aan 12 uur. Met nu eerst... Junior Sanchez. I believe in... Tunes Remix met I Believe In En als we in iemand geloven Dan is het ons enige echte DJ Ramonski Hij begint vanavond Zij zit hier bij See It op CFM Zandvoort En ja, we hoort het al We gaan hier gewoon Niet tot 11 uur door, maar gewoon tot 12 uur door Eén groot feest hier Op de 106.9 104.5 En ook natuurlijk het wereldwijde web en kom er maar in met die trommels, Ramonski, now on air. Meteen op jouw CVM Zandvoort. De one and only DJ Ramonski. Behind The Wheels of Steel. Zometeen kun je gaan luisteren naar de one and only DJ die Dion Sydney En tot slot, als afsluiter, DJ JK. Genoeg om hier te blijven luisteren op je 106.9, Zandvoort's grootste dansvloer. Jawel, hij is deze week weer wagenwijd geopend. Tot aan 12 uur. Jij ja, hoort het goed vanavond gewoon tot aan 12 uur. Nallen we hier in de eter. Hey, so Dit is hier van Zonport.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 Well